5 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Lijsttrekkers de straat op om de gunst van de kiezer. Ontvoerder Nederlandse fotograaf Oerlemans gedood, zeggen Syrische opstandelingen. De Rijkse Fransman wil zich laten naturaliseren tot Belg. Het weer vannacht is er kans op lage bewolking en nevel... en het koelt af naar 13 graden aan zee tot 8 in het binnenland... Morgen is er veel zon en wordt het zomers warm met maximaal tussen 24 graden in het noordwesten en 28 in het zuidoosten. De dagen daarna geleidelijk koeler en dan neemt ook de kans op buien flink toe. De plannen van de PvdA zijn gevaarlijk voor Nederland. Woorden van VVD-leider Rutte die in het laatste weekend voor de verkiezingen via de Telegraaf hard uithaalt naar de PvdA. Wilma Borgman in Den Haag, een harde aanval, campagnetalen of is hij echt bang? Nou ja, dit past naadloos in de campagne die de VVD voert uh, sinds 2,5 week. Je ziet wel dat de focus daarbij een beetje verschuift, want bij de start van de campagne eind augustus ging het bij de VVD nog vooral over een socialist in het algemeen. Maakte het eigenlijk niet zoveel uit of ze nou van de SP, de GroenLinks of de PvdA waren. Um, toen was er nog niet één linkse partij die deugde, maar nu komt het gevaar vooral van de PvdA, schreef de Telegraaf en zij Rutte bij. Kamerbreed vanochtend op de radio. Ik wijs erop dat uh, de Partij van de Arbeid uh, slechte plannen voor Nederland heeft... en vindt, vindt u... ook het onderdeel van de campagne om dat scherp neer te zetten. Maar hier? vindt u het premier waardig om Zeker. het woord bedreiging te gebruiken... en daarmee een groot deel van de Nederlandse stemmers, kiezers, weg te zetten? Ja, ik vind uh, die woorden uh, goed gekozen omdat ik echte mensen erop wil wijzen... dat waar mensen denken, ach, die Partij van de Arbeid die valt wel mee... En dat is allemaal niet zo erg, uh, dat die plannen echt slecht zijn voor Nederland. Ja, de PvdA is het gevaar voor de Nederlandse economie, zegt Rutte. Wat je tegelijkertijd ook kunt vaststellen met deze peiling... is dat de PvdA natuurlijk het gevaar is voor de VVD in deze campagne. Ja, als je dit soort woorden gebruikt, werd net ook in de quote duidelijk... kun je dan nog wel met de PvdA samenwerken? Ja, dat zou je kunnen afvragen. Uh, daar wil Rutte eigenlijk niet zoveel over zeggen. Eerst is het woord aan de kiezer, zegt hij. Uh, vanmiddag toen hij campagne voerde in Dordrecht... werd hij even aangesproken door journalisten... over op op de consequentie van die uitspraak. Nou, die consequentie wil hij niet trekken. Luister maar. Ik kan u één ding verzekeren. Mijn absolute prioriteit zal zijn na 12 september... een stabiel kabinet dat zich zo snel mogelijk... Uh, en dat kan ook met de PvdA zijn? Wij sluiten geen enkele partij uit. De Socialistische Partij niet, de PVV niet en alle partijen daartussen niet. Maar de verschillen zijn groot. En die verschillen moeten nou juist in de campagne worden benadrukt. Vandaar die toonval vandaag. En dan zien we na de verkiezingen wel verder. Uh, overigens was er eerder deze week een soort gelijke uitspraak van Rutte. Uh, toen zei hij dat samenwerken met de PvdA in een paars kabinet wel heel ver weg is. En toen zei Stef Blok, de campagneleider en de fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer nou juist... dat de houdingen met de PvdA goed zijn en dat dat ook belangrijk is... met het oog op uh, eventuele samenwerking. Ja, lastig allemaal dit. Uh, Diederik Samsom zelf was uiteraard ook om campagne vandaag. Heeft hij al gereageerd op de woorden van Rutte? Ja, hij heeft laten weten dat hij vindt dat Rutte angstbeelden creëert. Daar schieten we niet zoveel mee op, uh, zegt Samsom. Uh, die houdt eigenlijk de houding aan die hem eerder... in de lijsttrekkersdebatten veel opleverde door te zeggen... dat hij niet wil terugslaan en uh, dat hij niet wil uh, polariseren. Dan uh, Roemers en Wilders, die hebben ook gereageerd. Uh, die zeggen dat de PvdA en de VVD elkaar vervechten uh, elkaar voor de bühne. Uh, maar dat ze uiteindelijk toch gewoon willen samenwerken met elkaar. Ja, uh, om te controleren of ze daar gelijk in hebben of niet... moeten we toch even naar de peilingen kijken. Uh, als de uitslag... Uh, komende woensdag inderdaad is zoals die nu uh, aanduiden... namelijk dat PvdA en VVD allebei meer dan 30 zetels halen... dan zijn er niet zo heel veel meer mogelijkheden... om een, uh, zoals Rutte dat net zei, stabiel kabinet in elkaar te timmeren. Want dan is er op links geen meerderheid. Ook niet met GroenLinks of uh, D66 erbij. Rechts is geen optie meer, omdat het CDA niet meer wil met de PVV. Nou, bij de VVD zijn ze daar ook niet zo enthousiast meer over. Dus je hebt al snel die zetels van uh, PvdA en VVD nodig... Aangevuld met het zij eh, D66, het zij eh, het CDA. Um, aan de andere kant, Roemer en Wilders gooien dit natuurlijk ook in de strijd om de kiezers die strategisch willen stemmen te beïnvloeden. Um, de kiezer die twijfelt tussen SP en PVDA, maar per se Rutte niet aan de macht wil he hebben en dus vanwege de peilingen op Samsung stemt of juist de rechtse kiezer die twijfelt tussen PVV en VVD... maar uh, Samson uit het torentje wil houden en dus op Rutte stemt. Uh, die strategische stemmen kosten PVV en SP Zetels... en die proberen ze op deze manier binnenboord te houden. Eindsprint voor alle partijen is begonnen. Wilma Borgman vanuit Den Haag, Dankjewel. Op het strand bij Wassenaar heeft een reclamevliegtuigje van het CDA een noodlanding gemaakt. De piloot bleef ongedeerd. Het sportvliegtuig vloog in de buurt van Meijendel toen de piloot ontdekte dat er iets mis was. Hij besloot te dalen en het toestel op het strand aan de grond te zetten. Het is nog onduidelijk of het vliegtuigje motorpech had. De piloot vloog met een sleep met een CDA-leus langs de Zuid-Hollandse kust. De ontvoerder van de Nederlandse fotograaf Jeroen Oerlemans is gedood. Dat meldde bronnen binnen de Syrische opstandelingenbeweging aan de NOS. De ontvoerder was een leider van een groep extremistische moslims... die buitenlandse strijders naar Syrië heeft gehaald. Oerlemans en een Britse collega werden in juni een week door de groep vastgehouden. Bij een ontsnappingspoging werden ze neergeschoten... maar later wisten ze alsnog te ontkomen met hulp van het Vrije Syrische leger.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 Critici zeiden dat het plan een poging van de Chinese regering in Peking was om kinderen te hersenspoelen. Afgelopen weken demonstreerden 10.000 leraren, ouders en kinderen tegen de lessen in vaderlandse liefde. In tegenstelling tot de rest van China hebben mensen in Hongkong meer vrijheden. Zoals wat meer persvrijheid en hebben mensen er het recht om bijeenkomsten te beleggen. Het Pakistanse meisje dat vastzat op beschuldiging van godslastering is vrijgelaten. Zat vast omdat ze pagina's uit de Koran zou hebben verbrand. Gisteren bepaalde een rechter dat de 14-jarige op borgtocht vrij mag komen. Het christelijke meisje werd ruim drie weken geleden opgepakt in de buitenwijk van Islamabad. In haar tas waren half verbrande bladzijden uit de Koran gevonden. Naar arrestatie leidde in Pakistan en daarbuiten tot ophef. Vooral omdat het meisje verstandelijk gehandicapt is en niet kan lezen. Afgelopen week werd in de zaak een imam gearresteerd. Hij wordt ervan beschuldigd zelf bladzijden uit de Koran te hebben verbrand. En daarna zou hij die in de tas van het meisje hebben gestopt. Met zijn actie zou hij de christelijke gemeenschap in een kwaad daglicht hebben willen stellen. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser.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 Waarom de afspraken zijn vervalst is onduidelijk. De gemeentesecretaris zegt in de krant dat van persoonlijke verrijking geen sprake lijkt te zijn. De ambtenaar is op non-actief gesteld en is ontslag aangezegd. Bernard Arnault, de rijkste man van Frankrijk, wil de Belgische nationaliteit aannemen. De miljardair staat aan het hoofd van LVMH, een bedrijf dat eigenaar is van luxe merken als Louis Vuitton en Moët Chandon Champagne. Aankondiging van Arnaud valt samen met het moment dat Frankrijk 75% belasting gaat heffen op inkomens boven een miljoen euro. Correspondent Frank Renaud, hoe rijk is hij, die, die Arnaud? Nou, hij is niet alleen de allerrijkste in Frankrijk, hij is ook nog de op drie na rijkste ter wereld. Zijn vermogen wordt geschat hier in Frankrijk op 21 miljard euro. En Arnaud die zegt dat het hem niet om die belastingmaatregelen is te doen. Hè. Is dat eigenlijk wel aannemelijk? Nou ja, zijn woordvoerder heeft inderdaad gezegd... het is geen fiscale reden, hij blijft gewoon belasting betalen in Frankrijk. Hij vraagt de Belgische nationaliteit aan, wordt gezegd... omdat hij veel familie in België heeft en er zakelijke belangen wil uitbreiden. Maar daar wordt hier natuurlijk aan getwijfeld. Hè? Want afgelopen woensdag nog was hij, Arnaud, op bezoek bij de premier hier... om zijn bezwaren duidelijk te maken tegen die nieuwe maatregel... van 75 voor iedereen die meer dan een miljoen verdient. En bovendien is het tijdstip ook nog heel erg gevoelig... want de regering van president Hollande, de socialistische president... Die zou eraan denken, die regering, om die maatregel nu te gaan versoepelen. omdat er zoveel bezwaren zijn van bedrijven en rijke Fransen. Dus hier is het een beetje het idee. Het is geen toeval dat dit nieuws nu naar buiten komt. Ja, ik weet nog premier Cameron van Groot-Brittannië. die riep: kom maar hier naartoe, naar Londen. Hier hoef je niet zoveel belasting te betalen. Zijn er inderdaad meer rijke Fransen die het overwegen om, om weg te gaan? Absoluut, absoluut. Dat speelt heel erg. Heel veel debat hierover. Veel rijken, veel ondernemers zouden van plan zijn te emigreren. als die nieuwe belastingschrijver inderdaad komt. Twee voorbeelden. Op de Franse school in Londen zou inmiddels als een wachtlijst zijn voor honderden kinderen uit Frankrijk... die zijn aangemeld door rijke Fransen die zouden willen verhuizen. En ook makelaars in Brussel melden een grote toeloop... van rijke Fransen die de grens over willen steken. Correspondent Frank Renoud. Nog één keer het belangrijkste nieuws. De eindsprint voor alle politieke partijen is begonnen. En vrijwel alle lijsttrekkers gingen vandaag dan ook de straat op. Ontvoerder van de Nederlandse fotograaf Jeroen Oerlemans is gedood... zeggen Syrische opstandelingen tegen de NOS. En u hoorde het net, Bernard Arnault, de rijkste man van Frankrijk... wil zich laten naturaliseren tot Belg. Dat was het uitgebreide nos Nationaal Zo gaan de collega's van Langs de Lijn verder.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 Nogmaals goedemiddag, we gaan verder met het uh, Forum. Uh, Ton de vaste gast, Maarten Wijfels, de oranje watcher van het AD... en Robert Misset van de Volkskrant. Um, we hadden het al uitgebreid over het Nederlands elftal. Um, we hebben het nog niet over de voorhoede gehad. Um, was Narsing uh, voor jou, Robert, een, een verrassing? Nou, niet als je kijkt naar, uh, naar de aanloop. Maar ik vond het uh, wel opvallend dat hij uh, ja, in mijn ogen toch het niveau niet aankomt. Bovendien, Narsing zit natuurlijk wel op de bank bij PSV. Dat zal Dick Afrika ook niet voor niks hebben gedaan. Daar speelt natuurlijk Lens uh, meer. En dat één moment met Robber vond ik wel heel erg tekening in dacht van, ja, hij ziet het niet. Terwijl hij echt een half uur de tijd om die, om die bal in te spelen. Dat vond ik wel vrij, uh, vrij opvallend, ja. Maarten? Ja, Van Gaal is de uh, afgelopen week ook, ook op de training heel veel met Narsing bezig. En ja, hij ziet, er, hij ziet er echt veel. En je merkt dat aan hoe hij met hem praat en hoe die, hij die met hem bezig is... En ze, ze hebben de indruk, dat, dat, dat begreep ik wel, dat uh, ze denken echt dat die jongen over twee, drie jaar. dat dat, uh, dat, dat een, een, een, een hele goede buitenspeler is. En hij is het nu nog niet op dit niveau. Dat, dat vond ik ook wel. Dat, dat, uh, hij is niet dwingend genoeg ook. Nou, je ziet hem soms. soms hele fases zien hem niet. Ja, um, Tot dood. Um, de trainer zegt. Spelers die niet spelen, die komen er bij mij niet in. Om um, wat voor reden dan ook. Maar uh, af en toe. We hadden het al over Rijtinga. Maar uh, Narsing is eigenlijk ook zo'n voorbeeld. Speelt bij PSV niet veel op het ogenblik. Ja. Nou, maar goed, ik heb... Ben je dan consequent als trainer? Nou, ik vind dat inconsequent. Maar Maarten heeft net al gezegd. Van Gaal heeft zelf gezegd, en dat horen wij als buitenstaanders niet... dat er uitzonderingen mogelijk zijn. Nou, dat moet hij even duidelijk zeggen. En dan is het niet meer inconsequent natuurlijk. He, hij zegt net over Nassin. Ik kan me er iets bij voorstellen dat, het, uh, dat hij daar wat in ziet. 21 jaar, fysiek heel snel. Nou, wie, wie hebben we dan? Dus, en die is nog, laten we zeggen, te verbeteren, denk ik eigenlijk... op die positie. Dus... Dat kan ik me volkomen voorstellen als coach. Ja. Maar het, nog twee dingetjes dat ik even um, op terugkomen. Uh, Van Bommel noemde je net. Uh, we moeten een, een nieuwe Van Bommel, een jonge Van Bommel ja, Zo, zoals Van Bestaat Bommel Bestaat die in Nederland al? Uh, nou, het blijft al heel lang stil. Ja, <laughs> omdat, omdat Van Bommel is ook ooit onder Van Gaal gedebuteerd in, uh, in Oranje. En die had als jonge speler... Uh, ja, die had, die had die drijvende voor, had scorend vermogen. Had ook al de... Het toch om te zien wat er op het veld in zijn rug gebeurde. En zo'n speler, die zou ik nog wel erbij willen. Maar Ik wil net zeggen, als je de oude Van Bommel onderneemt... zoals hij bij PSV speelt, zou je die niet kunnen gebruiken dan? Vier gele kaart alweer. Nou ja, in hoe het proces nu loopt binnen die groep... nee, ik denk dat dat geweest is. Nee. Ja, het is nee. ook zuiver theoretisch wat je vraagt, want hij ja. was zelf niet dood. Nou, hij heeft zelf gezegd, ik ben onder van Gaal zal dat uh, niet, gebeuren, niet gebeuren denk ik. Nee. Oké, okay, het andere punt wat, waar we net uh, in de pauze even op kwamen. Vergaal en keepers. Uh, Krul uh, neemt nu de plaats in van Stekenburg. Maar eigenlijk heeft Louis Vergaal dat door zijn hele carrière gehad. Hele. Te beginnen bij Ajax. Uh, Menzo moest al heel snel het veld ja. ruimen voor. Ja. Hij heeft iets van, van de Sar. Van, voor van der Sar. En zo is het in zijn carrière doorgegaan bij Barcelona. Uh, Vitor Bahia, grote naam. Hij bracht Valdez uh, bij, bij, bij AZ. Uh, Henk Timmer uit de goal, andere keeper. Uh, bij Bayern München. Uh, boet, de oude boet, niet goed genoeg. Dan een hele jonge Thomas Kraft op goal. En tegen de wil van de clubleiding, die dan uh, de keeper van Schalke wilde halen. En ja, van en keepers, daar is een, een, een hele duidelijke lijn in zijn hele carrière door. Hoe dat, komt uh, dat? Weet je dat? Nee, ik, ik heb geen verklaring waarom dat. Uh, heb je het wel eens aan hem gevraagd, uh, Maarten? Nee, het is. Uh, nu, nu dat ik gisteravond zo speelde, dacht ik van ja, het is, het is een, een lijn die je ziet. Ja. Ja, want we hebben in de Misschien... tijd van Michels gehad dat hij echt zocht naar meespelende keepers. Uh, ja, dat heeft hij wel, dat zoekt hij altijd. Ze moeten kunnen voetballen in zijn uh, beleving. En, uh, maar maar ja. is Krul dan een betere voetballer dan de In dit opzicht. Nee, maar Krul is wel ook een keeper die wat met zijn voeten kan. Dus, uh... Maar kiest hij ook niet meer nu voor de uitstraling die, ja, nee, uh, die Krul heeft? Die echt ja. nou, ook gegroet is in Engeland en ja. ook daar uh, in die Premier League uh, heeft bewezen dat hij ja. ook onder druk kan, uh, kan ja. presteren. Ga, ja. Ga, ga, gaan we in. in uh, want we moeten dit nederlands zelf wel een beetje afsluiten. Gaan we uh, op dezelfde manier spelen tegen Hongarije? Uh, dat denk ik wel. De enige vraag is of die Janmaat en Van Rijn. Wat hij daarmee doet. Of die zegt: Joh Van Rijn, start jij. Maar ik denk dat, dat hij uh, toch de basis uh, weer de kans geeft. En Inzelfde Klaas hier, Veren Strootman. Dat, dat lijkt dat me wel interessant. Uh, ja, ik goeie. denk dat hij Klaas hier laat staan. Ja. En, uh, en, en met Strootman toch gewoon begint. Maar goed, morgen trainen ze besloten en ja. dan, uh, dan weten we Weet weer meer. Koppen, en dat is Helikoppen. toch de spelers ja. het krediet geven dat ze nu verdiend hebben? Ja. Of niet van je plan afwijken? Ja, kijk, niet van je plan. Hij heeft wel gezegd... Uh, ik kan per wedstrijd wisselen, dus... het kan best zijn dat hij zegt, nou, Janmaat, uh, ik zie in zijn ogen... dat uh, dat, dat is het even niet, zet Van Rijn in. Dat kan, maar... Dat, omdat het ook de eerste keer is dat we nu van Gaal weer zien als bondscoach... moet ik het ook afwachten. We praten straks verder over voetbal. Nu even wielrennen. Gio met de, de Vuelta. Van de kopgroep van 17 man die we hadden... het waren er eerst trouwens meer dan 20... hebben we er nu nog maar drie over. Dennis Menchoff, de rust, die vroeger voor Rabobank reed. Tegenwoordig voor Katusha zit erbij Kevin de Weer... de Belg voor Omega Pharma. En dan hebben we nog Richie Porte Australië... van Team Sky, ploeggenoot dus van Christopher Froome. Froome die daar in het peloton rijdt... in het spoor een beetje van Lawrence ten Dam. En eindje daarvoor rijdt dan weer Robert Geesink mee. De mannen van Rabobank zitten voorlopig nog... redelijk voorin in dat peloton... Uh, Geestink rijdt zelfs op dit moment in uh, tweede stelling. En als we dan zo naar beneden kijken, dan zien we toch ook uh, de andere mannen daarbij zitten. Zie je daar dus ook uh, de rode trui van uh, Contador. Zie je daar uh, dansend op de pedalen staan. En uh, Valverde natuurlijk ook Valverde in de witte trui. Rodriguez in de groene trui, de leider in het uh, puntenklassement. De verschillen, ja, ze zijn behoorlijk groot hoor in het klassement Contador. Ten opzichte van Valverde, dat scheelt 1 minuut en 35 seconden Contador. is dus de leider in de wedstrijd. Rodriguez. Staat op 2 minuten 21 seconden. En of dat wordt goed gereden in die slotfase van die Bola del Mundo. Het wagen toch te betwijfelen. Vooral de vorm waarin Contador steekt op dit moment. Het lijkt er toch op dat hij weinig zwakte meer kent. Dat hij alleen maar beter is geworden in de loop van deze ronde van Spanje. Het wordt langzamerhand steiler. Want we hebben zo'n beetje de helft van de klim richting Bola del Mundo gehad. En dan zie je dat ook aan de renners die dan moeten gaan staan op de pedalen. De ketting schakelt terug in de richting van de grotere kransjes achterop. De kleinere versnellingen dus. Want uh, het wordt steiler en steiler En dan moet het, uh, moeten de toppers oppassen. Zien we ook dat het peloton weer aardig uitgedund is. Hooguit nog een mannetje of 25 in achtervolging op die kopgroep. Maar die kopgroep van drie die heeft op dit moment een voorsprong van zeker vijf minuten nog op de achtervolgers. Op de grote uh, favorieten voor uh, de eindzegen in ieder geval uh, voor de klassementsmannen. Want daartussen zwemmen nog heel veel mensen uit die oorspronkelijke kopgroep. De kopgroep heeft nog zes kilometer. Te rijden. Het verschil dus een minuutje of vijf voor de Weert, Menshoff en Poort. Zij vormen geen bedreiging voor het algemeen klassement. Verder met het Forum met Robert Misset, Maarten Wijfels en Ton Boot. Um, we hadden het over voetbal de hele tijd. Uh, we gaan het even hebben over uh, voetbalaccommodaties. Uh, twee stadions waren de afgelopen week in het nieuws. Uh, PSV gaat verbouwen voor vijf miljoen. Uh, hard nodig, denk ik, uh, Maarten? Ja, willen zij... Uh... Wij je blijven. blijven meedoen, zou ik dat doen, ja. ja als dat kan. Maar het uh, meest opmerkelijke kwam natuurlijk uit Rotterdam... waar Feyenoord een nieuw stadion gaat bouwen, uh, Een nieuwe Kuip, of bestaat dat niet? Ja, een nieuwe Kuip. Ik zit te denken, wat zijn nou stadions die zeg maar, nieuw gebouwd zijn... en waar je meteen weer de, de associatie had met het, met oude, het oude stadion? oude stadion, ja. Ik weet het niet. In, in, in Lissabon heb je het stadion van Benfica... is letterlijk naast het oude stadion gebouwd... En ja, ik, je zou eens moeten vragen hoe ze daar, uh, hoe ze daar bijvoorbeeld over denken. Ja, maar in de tijd zal het wel gebeuren, want we kunnen Ajax ook niet meer voorstellen <kuggen> buiten de arena. Terwijl de meer eigenlijk, ja... Arsenal bijvoorbeeld. Ja. Ja. Voor mij is dat redelijk gelukt om de sfeer mee te wel, nemen. Ja, ik ben er ook ja. geweest en dat is uh, een schitterend mooi stadion. Ja. Dat is voor mij die sfeer. Maar dat is ook de angst die ik bij de fijne supporter. Ja. De kijk is uniek, de sfeer is uniek en die kun je niet zomaar transporteren. Ja. Ja, het zijn ook de mensen zelf natuurlijk die die ja. sfeer maken. Ah, ja. Nou, ja. De nee. meer had natuurlijk ook iets. Maar ja, op een gegeven moment ja, status, FC, dat, dat is een stadion wat FC Groningen is ook wel gelukt. Ja. Denk, ja, is ook gelukt. Ja, zeker. De Euroborg is natuurlijk een, ja, ook alweer een begrip geworden inmiddels. En dan, Feyenoord, moet het ook werkelijk iets doen? Of nou ja, het is de is, Kuip het is, zoiets unieks? Nou ja, het is veelzeggend dat uh, de Interlands uh, van het Nederlands zelf, worden bijna allemaal in Amsterdam gespeeld. Ja. En de reden is toch ook dat de Kuip uh, verouderd aan het raken is. Ze krijgen geen, geen Europa Cup finales meer. Dus, ja, ik, uh, en heel moeilijk bereikbaar ook. He. Dat is ook een hele ellende. Lende. Ja, ik ik zou daar niet zo, nou, zo moeite mee hebben als ze gewoon een nieuw stadion ja. bouwen en daar proberen om naar een. Uh, maar nou, het gaat de, ook gewoon met, met name sfeer, toe om, om, om commerciële redenen. Dat is fijn, dat gewoon kan niet meer groeien in de stad. kunnen kun je niks verdienen? Er zijn nogal bijna nee. geen. Geen voorbeelden dus is nee, ook nee, niks. Dus hoor ik financiering is men uh, heel optimistisch uh, terecht in deze tijd. Ja, dat vind, dat vind ik moeilijk hoor. Moeilijk in te schatten. Nou, ik denk het ook. Hè. Het wordt private financiering. Iedereen is al blij. Wacht even, de gemeente moet wel even ik kan het zeggen, garant staan hè? Ja, Garant staan voor <laughs> ja. alles. En ik zat me af te vragen, 300 miljoen vind ik eigenlijk niet zoveel, 320 nee. miljoen. Nee. En ik zat me af te vragen, gaat het hetzelfde als de Betuwelijn? Uh, nou ja, dus is, is de laatste in, in Nederland in en en geen wordt drie project keer zo hoog. Ja. Ja. ja, geen project geweest dat nee. <laughs> ja. voor het geld waarvoor nee. het gepland is ook werkelijk uitgevoerd is. Dus en meestal gaat het om het dubbelen. Ja, en dat vind ik eigenlijk zo stom, want je kan het toch precies calculeren. Ja, maar die zijn ook heel lastig. Ze zijn al jarenlang aan het praten over een nieuw Vijandstadion. En de gemeente ja. heeft al een paar keer gekeken op de rem gestaan en ze zei: jongens, sorry, we hebben er nu geen geld voor. Dus wacht u maar even hier, want ze wil eerst dat ze het mooie stadion aan de Maas gaan bouwen. Het zou er bijna komen, ging toen niet door, was onbetaalbaar. Varkenoor twijfels, hè, Want daar, daar hebben ze ook weer een hele nieuwe accommodatie willen ze daar neerzetten. Dus ja, de gemeente ja. heeft grote aarzelingen nog steeds. Nou, ik vind het ook vreemd dat het 320 miljoen gaat het stadion kosten ongeveer. En nu moeten ze nog het ontwerp maken. Ik zou zeggen, ja, gaat het niet andersom eigenlijk, hè? dat je een ontwerp... dat zoveel kost dat. Maar zeker natuurlijk in de tijd dat nog heel, heel diep in de schulden zat... hadden ze echt gezegd ja, dat het stadion zou als roepen kunnen komen. Nu is het nog zes jaar, dus ja, voordat ja. Feyenoord weer een nieuw verdienmodel... en dat op zich heeft, ja, zijn ze eigenlijk alweer vijf jaar te laat. De stadion had er in feite nu al moeten staan eigenlijk. Maar goed, dat zullen ze toch wel bedacht hebben. Dat, en dus dat ze niet te laat zijn. Want anders hoef je het niet eens te bouwen, bij wijze van spreken. Ja, klopt. Nou ja, ze hebben inderdaad steeds gedacht... Of lang gedacht, 2015, 16 ja, Het wordt nu al 18, dus... Ja, het wordt nu al 18, dus ja. Olympische Spelen zijn ze ja, steeds genoemd. Kijk, ja, ook weer meegelift natuurlijk als, ja. als doel. Maar het heeft ja. meegelift ook op het wk bit dat Nederland misschien de WK zou gaan. Ja. Want dan zou natuurlijk een nieuw staan in Rotterdam geen enkel probleem zijn geweest. Tussen aanleidingstekens weten. Maar nu dat, ja, toen dat wegviel, was ook de gemeente gelijk. is ja, jongens, wij willen daar niet in, in ons eentje ja. voor opdraaien. En de Olympische dus, Spelen komen natuurlijk niet in Rotterdam, maar in Amsterdam. Die komen sowieso niet naar Nederland zo, dus dat uh, is goed voor ons te maken. Goed, nu then. we het toch over geld hadden... Uh, ja, laten we het maar eens over transfers hebben. 200 miljoen uh, euro van City voor Ronaldo wordt er geroepen. Uh, nou ja, dat is nooit officieel geworden. Uh, er gingen wel enkele portugees Russische transfers door. Uh, Zenit Sint-Petersburg besloot om even in Portugal te gaan winkelen. Gaf uh, 100 miljoen euro uit aan de Portugees hulk en uh, aan Benfica-Middenvelle-Witsel. Zijn die mensen dat waard, Maarten? Nee, die zijn het niet waard. Wat wel grappig is, is de ontwikkeling die je ziet nu... Er zijn ploegen, net als AC Milan is daar een mooi voorbeeld van, verkoopt eigenlijk, eigenlijk al zijn sterren om toch uh, ja, in het financial fair play verhaal uh, mee te kunnen. Een club als Lyon heeft ook uh, een heleboel spelers weg. En aan de andere kant zie je clubs als Paris Saint-Germain en Zenit die dan juist heel veel spelers erbij krijgen. En ja, je, hebt, ja, je, je ziet die, die, die, die, de ene club helemaal uitgekleed, de andere uh, aangekleed en... Zo ontstaan er ook nieuwe, ja, toch nieuwe, nieuwe grootmachten. Ja, maar je moet dus geldgieter hebben, en zodra die ja. weg is, dan heb je ook niks meer. Natuurlijk, dan hè? heb je ook niks meer. Nee, nee. Uh. Maar het zijn dus sowieso eigenlijk nog maar twee geldstromen: dat is natuurlijk uh, ja, de Russische geldstromen en van de Sjaex natuurlijk. Dat is ja. duidelijk uh, waar het geld vandaan komt. Uh, maar ja, je hebt dat 90 miljoen in Sint-Petersburg, ik, ik heb het ook nog gezien in de, in de Olympische finale, dat je daar 50 miljoen van neemt, dat is echt gewoon krankzinnig. Uh. Ja, nou nee goed, dan noem je die spelers. En, maar ik hoor nu voor het eerst 200 miljoen voor Ronaldo. Dat nou is, ja, dat is gezegd. Maar nu begreep ja. ik ook die beelden, dat ze zich een beetje triest voelden bij uh, <laughs> Real Madrid. Ja, of niet zo weinig bij Real Madrid, ja. dat is echt veel te weinig. Ja. Ja. Ja. Waarom komt zoiets niet naar buiten, de, de, de zaak Ronaldo? Waarom zie je hem alleen ja. dat, hij, dat hij heel schagreinig kijkt en dat hij heel schagreinig tegen de pers is... maar niet wil zeggen en, en de club ook niet wat er aan de hand is? Nee, klopt. Ja, dat is apart, want meestal, uh, meestal horen we dat dan wel binnen een paar dagen. Maar... maar goed, als we nou ook al over één ego hebben, is hij het natuurlijk wel... Uh, ja, nou, deze keren, ja hè? Hè? en toch, Ronaldo op het EK... Die man, die man wordt in Nederland vaak te negatief benaderd. Ja, als je, ben je ziet je wat speelde hij voor het elf doet. Ja, fantastisch. fantastisch. Ja, Echt zeker. fantastisch. Ja. En Van Gaal is het... Iemand ja. als Van Gaal is ja. daarmee ja. eens. Ja. Maar oké, okay, maar bij het hele moment is dat niet de eerste keer. Dat is, dat is er zo opsteld. Hè. Er zijn al vaker incidenten geweest... omdat het weer om geld ging om of over zijn contracten... Uh... Nou, nou, ja, maar... Nee, dit is een geweldje van hem. Het is gewoon een geweldje. En ja. je, kan, je hebt geruchten gehoord. Dan kun je er bijna van uitgaan dat hij daar naartoe gaat. Goed, um, ik wil het voetbal hiermee afsluiten um, Laten we even horen hoe het bij het golf is Want uh, iedereen is binnen, wacht nou niet mee ja, sommigen staan alweer buiten zelfs. Bijvoorbeeld de man die uh, erbij is gekomen bovenaan. Want we hebben vier leiders in de wedstrijd. Uh, Fernandez Castanjo, González Fernandes Castaño. Oud winnaar trouwens van dit toernooi. Ook op uh, deze baan. Een aantal jaren geleden alweer. Maar toch twaalf slagen onder par. Net als Scott Jameson. De Spanjaard Lara Zabal en Graeme Storm. Die even zijn leidende positie dreigde kwijt te raken. Maar met een uh, ja, aardige slotronde toch wel. Maakt hij uh, in ieder geval uh, zorgt hij ervoor. Dat hij in de groep met leiders uh, blijft. En uh, ja, bijvoorbeeld zo'n Lara Zabal is dan de winnaar van een toernooi vorig jaar in Duitsland. Er zit er eentje bij die dit jaar vijfde is geworden. Jamieson. Dat zijn wel mensen die uh, kunnen golven. En die ook wel weer op de huid worden gezeten door bijvoorbeeld de belg Colsaerts, Die dan vier slagen achterstand heeft. En ik zeg, sommigen zijn alweer buiten. Want zo gaat het dan. Je komt op de 18e. Neemt het applaus in ontvangst. Laat je scorekaart tekenen. En dan zie je toch bij heel veel spelers, bijna bij allemaal, dat ze rechtstreeks weer uh, verder lopen richting de driving range. Om nog wat te schuren en te scha aan hun slagen om meteen weer uh, ja, te werken aan de dingen die beter moeten. En zo staat bijvoorbeeld een paar meter bij mij hier vandaan. Die Gonzalo, uh, Fernandes Castanjo gewoon weer zijn ballen te slaan. En dat hij net zo'n 4,5 uur in de hitte buiten heeft gelopen. Beste Nederlander is Robert-Jan Derksen. Drie slagen onder par. Dat betekent een verschil van 9 tot aan de leider. Hij zal gaan proberen denk ik met een soort van alles of niets morgen om de top 10 te halen. Dat zou voor hem een record zijn. Man die vorig jaar net buiten de top 10 uh, eindigde. En ja, de Nederlanders vier in het slotweek. Eentje die dan zicht heeft op de top 10. We hadden allemaal gehoopt op Joost Luiten, die toch een keer tweede werd in 2007. Zonder uh, scrupules. De beste speler van ons land is. Maar die ligt er dus uit sinds gisteravond. En we moeten het dus doen met wel een aantal mooie namen... bovenaan het leaderboard. En wie dat dan gaat worden. Of het een van die vier is. Of misschien die Belg-Kolsaerts... die echt steeds beter en steeds beter wordt. De Ryder Cup mag spelen. Dat weten we morgen rond deze tijd. Eens kijken of we op de voorlaatste dag van de Vuelta... toch nog wijzigingen krijgen in het klassement. Gio. Het zou zomaar kunnen, maar dat moet dan gebeuren. In het pelotonnetje dat uh, vijf minuten achter de drie koplopers aanrijdt. En die drie koplopers zijn ze juist rechtsaf gedraaid. En dan wordt het steile wand rijden. Want inmiddels zijn ze op het smalle weggetje naar de top van de Bola del Mundo. Met stijgingspercentages van 23-24 procent. Nu ook weer zo'n enorm steil stuk. Waar we Richie Porter met veel moeite omhoog zien rijden. Dennis Menschow zittend in het zadel. Kevin de Weert die blijft daar ook keurig achter zitten. Nu eerst een stuk van 12 procent. Maar straks wordt het dus echt. Veel stijler gaan we boven de 20 procent. Daarboven, daar ligt dat observatorium. Daar liggen die masten, daar staan die masten. Daar weten de renners dat ze daar naartoe moeten. En daar zal in ieder geval de etappe-overwinning voor het oprapen liggen voor één van deze drie. Want erachter wordt vooral gekeken door de grote mannen in het peloton. We zagen een aanvalletje van Robert Geesink en Laurens Stendam. Ze kregen een beetje ruimte. Igor Anton sloot aan. Anton ging daarna nog even er alleen vandoor. Maar zij zijn allemaal weer teruggepakt door de groep. ...groep met de favorieten. Daarna was het nog eventjes Alejandro Valverde in zijn witte trui. De nummer 2 van het algemeen klassement die het probeerde. Maar die keek om en die zag meteen dat mannetje in het rood aan zijn wiel zitten. Alberto komt daardoor de leider in de wedstrijd. En nu is het weer Robert Geesink die gewoon gestaag tempo rijdt. Hij dus nog met al die andere grote namen op de grote weg in de richting van de Bola del Mundo. Drie kilometer voor de top draaien zij ook af. Ik zie Geesink, Dam zit daar in het wiel. En daarachter dan de grote namen uit deze Vuelta. De grote drie, want zo mag je ze toch wel noemen. verder. en Rodriguez Froome inmiddels ook verder achter, maar die zit wel nog in deze groep. Die rijdt daar nog aan de staart van deze groep. Met moeite kan hij nog bijblijven, maar in het klassement staat hij al ver achter de top drie in dat klassement. Ook nog een groepje ertussen, dat zien we nu ook met Igor Anton erbij, met Marcinski de Polen in ieder geval erbij. Zij rijden natuurlijk voor de dagzegen, maar zij zijn wel te laat gekomen. Anton, ja, die kan nog een aardig sprongetje maken in die staat op 13.52, staat die tiende in het algemeen klassement. En daar moeten vooral Gezik en Tendam zich druk om maken. Want die staan twee, respectievelijk drie plekken boven Igor Anton. Anton dus in de aanval op die plekken van Gezik. Hij wil nog wat klimmen in het klassement. Want na vandaag is het gebeurd, krijgen we gewoon de vlakke etappe in de richting van Madrid. Nog steeds drie koplopers, nog twee en halve kilometer te fietsen. Gio, nou, je, nou we jou toch hebben. Uh, gisteravond was er nog nieuws van de Rabobankploeg. Uh, de technische directeur Erik Breuking moet daar aan het eind van het jaar weg. Hij werkte daar al acht jaar in de begeleiding. En, uh... Uh, volgens de directie is er een structuurwijziging nodig. die het vertrek van Breuking noodzakelijk maakt. Uh, dat is netjes gezegd, hè? Ja, dat klinkt altijd heel mooi. <laughs> dat lijkt een beetje op uh, inderdaad grote bedrijven, multinationals. die het uh, helemaal anders willen gaan doen. en die een paar mensen eruit willen gooien. En ja, laten we eerlijk zeggen, dat gebeurt bij Rabo ook. Breuking is toch min of meer de verantwoordelijke man geweest. als technisch directeur voor uh, de prestaties van de afgelopen jaren. En nou ja, je hoeft niet echt een wieler insider te zijn. om te zien dat het bij Rabo de afgelopen jaren. in elk geval in de grote ronde. De historische klassiekers heb ik het dan over. Dat het daar toch niet echt gelukt is. Eh, dat het daar voortdurend tegenviel. En nu wordt er dan eindelijk eens een keer een streep getrokken door een naam. En ja, dat is dan Erik Breuking. Hij is de verantwoordelijke man. Wat dat betreft lijkt het op uh, voetbal. Uiteindelijk ben je verantwoordelijk voor die prestaties. En als het dan niet, uh, niet lukt, ja, dan moet je weg. En dan is de vraag natuurlijk, wie is de nieuwe man? Uh, dat is nog maar de grote vraag. Want uh, als je het hebt over structuurwijziging, Want dat zal er ook wel zeker bij zitten. Uh, terwijl ik nu uh, trouwens kijk naar Poort en Menshoff. Die zijn over de weert is er inmiddels af. Uh, dus we hebben nog maar twee kandidaten voor de etappeoverwinning van vandaag. Maar uh, er wordt wel gesproken over een structuurwijziging, En dan denk ik uh, zelf. Dan zou het wel eens kunnen zijn dat die hele tussenlaag. De laag van technisch directeur. Dat die eruit gehaald wordt. En dat Harold Knebel. Hè, de grote baas eigenlijk van de wielerploeg. Dat die straks rechtstreeks boven de ploegleider. Komt te staan. Er worden ook wel namen genoemd van nieuwe ploegleiders. Jeroen Blijlevens onder andere, verantwoordelijk voor de vrouwenploeg van Marianne Vos. Eh, vroeger was dat Water- en vuur Rabobank en Blijlevens, want die reed voor TVM. Maar die wordt nu genoemd als een van de nieuwe ploegleiders bij de grote ploeg bij Rabobank. En de naam van Adrie van Houwelingen valt ook. Maar dan in negatieve zin dat hij eventueel het veld zou moeten ruimen daar bij Rabobank. Dus er zal zeker een structuurwijziging komen. En ik heb zelf een vermoeden dat het dus de kant op gaat. Dat Knebel de grote baas wordt. Maar je weet het nooit zeker. Uh, ze willen pas volgende week, ik heb ze gebeld. En ze willen pas volgende week echt met nieuws naar buiten komen. Wat er verder moet gaan gebeuren. En dan uh, willen ze of een persconferentie geven. Of een uh, ja, uitgebreid bericht naar buiten brengen. Ja. Maar dan pas maken ze duidelijk wat er gaat gebeuren. Tom Booth, volgens jou had dit al veel eerder moeten gebeuren. Wat? Ja, dat denk ik wel. Maar ik had. Ook veel kritiek op Erik Breuk en Guillo. Maar waar Klopt. blijft Harold Knebel? Je zegt dat hij de grote man wordt. Maar voor alle, laten we zeggen, uh, slechte prestaties, is hij de hoofdverantwoordelijke, volgens mij. Ja, hij is de hoofdverantwoordelijke. Alleen hij heeft de luxe positie, hè, tussen aanlijkstekens, dat hij namens de bank uh, daar neer is gezet als een soort bewaker voor die uh, wielerploeg. Ja. En ja. uh, hij kan natuurlijk altijd zeggen van luister ik heb het uiteindelijk over het sportieve heb ik het nooit voor het zeggen gehad. De beslissingen in de koers, uh, het directe contact met de ploegleiders, ik kon nooit ingrijpen. Dus het zou best wel eens kunnen zijn dat, uh, dat, ja, dat dit toch ook wel de kop kan zijn van Harold Knebel. Uh, en ik geef jou wel groot gelijk. Hij is uiteindelijk natuurlijk als hoofdverantwoordelijke van de bank is hij degene geweest die uh, de verantwoordelijkheid moet dragen voor alles wat met die ploeg te maken heeft. Ja. Maarten, uh, volg jij het wielrennen ook? Ik volg het wielrennen wel. Maar ik kan nou niet zeggen dat ik een heel afgewogen mening heb over Harold Knebel of, uh, <laughs> of Erik Breukink. Ik, wat mij alleen. Misschien uh, niet uh, over Erik Breukink, maar wel over wat hij gepresteerd heeft de afgelopen jaren. Ja, nou ja. Kijk, als je het, het, voetbal, het uh, wielrennen als, als liefhebber gewoon volgt. En de Tour de France is toch altijd een, een, een eikmoment. En. Ja, dan, dan van buitenaf vond ik het, ja, het, het sprak mij nooit aan wat Rabobank kan doen als de afgelopen jaren. En ik, ik zag ook een, een, volgens mij een van de, van de andere ploegleiders van de andere ploeg, die zei dat het voor Robert Geesing bijvoorbeeld heel verfrissend zou zijn om eens in een andere omgeving naar Rabobank te fietsen. En daar kan ik me alles mee voorstellen als je daar van buitenaf naar kijkt. Dus ik, ik ben wel benieuwd wat zo'n jongen... Hoe die nu reageert, nu er een, een wijziging komt. Uh, is dat voor hem reden om eventueel weg te gaan? Of, of misschien kan dat ook niet, hoor, qua contract, maar... Robert? Ja, ik heb ik altijd een hele kleurloze man gevonden... die uh, ja, altijd grijs opereren en zich ook altijd grijs uit En de prestaties zijn natuurlijk ja en slecht. Ik denk ook gewoon dat het aantal. Viewerenners misschien ook wel uh, ja, zeg maar te groot gemaakt zijn. Iemand als Geesting die werd gelijk even geacht om een Tour de France te nou, Dat viel dus tegen. Maar ik vond het ook heel typerend hoe Rabo omging met het onderzoek dat wij in Volksstand hebben gehad met mijn collega Mark Miseres. Die maandenlang heeft uitgezocht uh, uh, ja, naar dopinggebruik binnen het ploeg. En dan wordt er gezegd van ja, nee, uh, we hebben ons eigen onderzoek al gedaan. Een beetje onder het, onder het prijsdefect die er niet op wil reageren. Uh, krampachtig ontkennen, maar ontkennen. Dat is toch een beetje typerend ook voor de, voor de huidige Rabo-cultuur. Ja, ik ook even eerlijk zijn, hè? Breuking is natuurlijk ook nog een overblijfsel uit die tijd van voor 2000. De tijd van Theo de Rooij. Uh, is toen eigenlijk ook al min of meer doorgeschoven naar de positie waarop hij de laatste jaren heeft uh, gezeten. Ja, er werd ook gezegd hij wordt weggepromoveerd. Want hij had het niet meer rechtstreeks voor het vertellen uh, in de koers. En, en, en ja, wat dat betreft uh, zie je nu toch langzamerhand een opschoning van die periode. Dus dat nu langzamerhand al die mensen uit die periode toch uh, weg zijn bij Rabobank. Ja, maar goed, Knebel is toen gekomen en je zegt net al uh, Breukink is weggepromoveerd. Dus dan is het helemaal de eindverantwoordelijkheid die Knebel heeft. En wat ik maar vraag Gio, Het is heel duidelijk dat hij de loopjongen van de Rabobank is, Knebel. Hoe zit het dan met vertrouwen in, die, in, de, in de groep zelf? Want ploegleiders vertrouwen hem niet, renners vertrouwen hem nu natuurlijk niet meer. Ja, maar renners zullen weinig direct met hem te maken hebben. Die hebben vooral te maken met hun ploegleider. Uh, Nico Verhoeven trouwens, dat gaat denk ik ook nog wel een hele belangrijke man worden. Hè. Die is een tijdje geleden doorgeschoven van die opleidingsploeg naar de grote ploeg. Dat is wel iemand uh, waar de renners veel vertrouwen in hebben. Uh, ja, met Knebel zullen ze weinig te maken hebben. Maar het kan dus wel zijn dat die straks rechtstreeks boven, boven die ploegleiders komen. Ja, en die moeten dan maar zien dat ze met hem door één deur kunnen. Uh, ja, hij zal dan toch... Maar nogmaals, dit is speculeren wat we doen. Want ik zeg het heel duidelijk, het is een beetje mijn vermoeden ja. dat die laag, die technisch directeurlaag... ertussen uitgaat voor hetzelfde geld... benoemen ze volgende week ineens iemand tot technisch directeur. En uh, ja, zal de structuurwijziging niet zo groot zijn... als wij denken dat die misschien wel is. Ja, de grootste successen onder Breuking heeft eigenlijk uh, uh, Menshoff bereikt. Uh, ja. Ronde van Spanje 2007, ronde van Italië 2009. Hoe doet hij het nu? Hij doet het nog steeds goed hoor. Uh, ja, het is goed dat je het zegt. Want ze zitten inderdaad in de slotfase. Het is, als je dan naar kijkt, ongelooflijk. 19% op dit moment. En dan op zo'n kale rotswand. Een beetje, uh, als je het groen een beetje wegdenkt. Want er zitten wel wat groene plekken tussen. Dan lijkt het op de Mont toe. Maar uh, dan is het nog smaller. En ze zijn op dit moment naar boven aan het rijden. Uh, en uh, Menshoff zit daar nog steeds keurig in het wiel van Richie Port. En ik kijk nu naar de groep met de rode trui. Met Contador. Die dan uh, in het wiel zit van uh, Rodriguez. Die daar uh, voorrijdt. Ik ben en ook val verder nog te hebben gezien. Ik heb geen idee meer of die Rabomannen erbij zitten. Want nu kijken we weer naar Port en Mensch. Of nee, de Rabomannen zitten er niet bij. Wel Marcinski. Daar is die pol van de vakantie leiploeg Maar die moet nu ook lossen. Val verder in het laatste wiel. Rod, uh, Contador rijdt daarvoor. Dan is het Rodriguez. En dan Daniel Moreno. En dan uh, zien we daar uh, de mannen die erachter rijden. Dan kan Geesik nog enigszins het wiel houden. Ja, het is vooral van Richie Port die daar uh, voor hem rijdt. Met een van de Colombianen van uh, Sky. Maar die moet toch ook een gaatje laten. Het zijn toch weer de grote namen die daar wegrijden. Bij de rest. We kijken inderdaad. Komt dat doorval verder. Rodriguez, Moreno? Wordt ook inderdaad bevestigd nu dat zij de vier mannen zijn die zijn weggereden uit de groep met de uh, favorieten. Maar hoe ver zou het nog zijn voor uh, Dennis Menchov, die inderdaad de Vuelta twee keer gewonnen heeft? Eén keer uh, kreeg hij hem omdat uh, Roberto Heras uh, geschrapt werd wegens uh, dopinggebruik. Even kijken. Is dat het bord van de laatste kilometer? Of moeten de mannen straks nog twee kilometer rijden? Het is nog steeds steile wandrijden. Want we kijken nog steeds naar uh, die uh, Richie Port... die dan moet staan op de pedalen. Hij kan niet meer lichter schakelen. Menchoff kan ook niet meer lichter schakelen. En daar probeert Rodriguez weg te rijden... bij uh, de rode truidrager. Maar nu is het eigenlijk een beetje omgekeerd... als wat we de afgelopen weken voortdurend hebben gezien... in de bergetappe. Toen was het voortdurend Contador die de rode trui aanviel. En constant Rodriguez in het Wiel had. Nu is het Rodriguez die aanvalt en ziet dat hij Contador met zich mee krijgt. Hij krijgt ook Valverde met zich mee. Het enige dat hij ermee bereikt heeft is dat hij zijn eigen ploegmaat Danny Moreno overboord heeft gezet. Dat is toch wel lastig voor hem. En ik kijk weer naar die twee man die bijna stilstaan. Ja, daarboven. Daar is de verlossende finish. Het is nog 900 meter voor die twee man. Ze zijn er nog niet hoor, want die 900 meter gaat best nog even duren. Valverde moet trouwens lossen. Het zijn Rodriguez en Contador die doorrijden dan moet Valverde gaan oppassen, want dan kijk ik naar de verschillen. Valverde op 1.35 van Contador, Rodriguez op 2.21. Ja, het is bijna een minuut, maar je zou zomaar in die slotfase zou je die minuut kunnen verliezen. En dan duikelt Valverde weer naar beneden en dan rijdt toch Rodriguez daar weg. Hoe is het mogelijk? Hij rijdt weg bij Contador. Er is een gaatje in één keer. Contador moet een gat laten. Die weet dat hij een marge heeft van 1 minuut en 35 seconden op Joaquin Rodriguez. Maar hij moet niet te veel gaan verliezen hoor. Want het wordt alleen maar stijler. Rodriguez, dit is zijn terrein. Hij weet dat hij dit als de beste kan. Hij weet dat hij bij lange, la uh, redelijk lopende klimmen dat hij het moeilijk heeft. Zoals afgelopen dinsdag op die hele rare, zware etappe waar Contador de poets pleegde. Maar nu uh, zit hij op zijn eigen terrein En nu weet hij dat als hij even doortrapt, dat hij weg kan rijden bij Contador. Contador aangemoedigd hier door het publiek. Rodriguez heeft een gaatje met de leider in het algemeen klassement. Nou, nu we het toch over wielrennen hebben. Afgelopen week is er weer een boek uitgekomen. Eigenlijk is het ontzettend jammer als je dit ziet. Dit wielrennen, de Tour dit jaar... Uh, dat je, dat je uh, de afgelopen weken en zo alleen maar weer over doping hebt gemaakt. Er stond een, een, een staatje uh, op de dag dat, uh, dat Armstrong uh, zijn zeg maar toerzegels kwijtraakte. stond er een staatje in, in de kranten. Waarin dan met terugwerkende kracht werd gekeken wie zou dan de toer gewonnen hebben. Nou, de eerste vijf in elk jaar konden al niet winnen, want die waren ook allemaal veroordeeld. Nou ja, op, op zo'n moment heb ik zoiets van laten we dan, net zoals die Duitsers, de ARD heeft het geloof ik gedaan, de omroep van ja. Maar even niet, eh, niet meer keuveren, want dit.. Eh... Ja, ja, er zit ja, he, wel heel veel, heel heel veel hypocrisie ook bij natuurlijk. He. Het is, het is over, Armstrong is natuurlijk al jarenlang een, een on onderdeel van, van een grote machtstrijd. Uh, USADA, UCI zit daartussen. Uh, nu, nu zag ik weer dat me kwijt en wilde nu weer een soort pardon voor alle doping gebruikt. Nou ja, dan kan je gelijk iedereen wel, wel gaan pardoneren. Maar uh, ja, het is triest. Maar we weten al jarenlang dat de winnaar van Tour de Frans pas volgend jaar bekend is. Als alle stalen weer zijn... Uh, <laughs> maar, het, maar snappen jullie dat, dat er zoveel dingen gebeurd zijn in de tijd van Armstrong blijkbaar? En dat er nooit iets van naar buiten is gekomen in die tijd? Dat al... Alle controles die hij heeft ondergaan, ja. als je het leest. Als het allemaal het is, komt, dan zie je ik, dat gewoon uh, voorbij uh, ja, Gigantisme komt over je heen natuurlijk. Ja, ja, en ja. zeker nu Museo ook nog heeft gezegd dat <laughs> ja. in de jaren 80 ja. en 90 iedereen, iedereen, iedereen ja, heeft ja, gebruikt. Dus, Maar nu nog steeds denk ik toch, ja, uh, dat is toch duidelijker. Uh, dus, uh, nou, nee, nu uh, denk uh, ik juist. Ja, uh, ja goed, dat is nee, nog maar, steeds te van. Nee, maar nu zie, nee, Maar nu zie je etappes, inderdaad, hoe uh, Virank een berg opreed. Ja. Dag in, dag uit. Nou, dat zie je niet meer. Je ziet dat nu zie ook uh, inderdaad uh, in deze volta... je ziet uh, de ene dag een klassementsleider die uh, iedereen aan groot rijdt... Precies. en de volgende dag zie je hem toch ook wel weer gewoon menselijk zijn... Ja. en uh, falen en op afstand gereden worden. Ik denk inderdaad dat op dit moment uh, een, een, een belangrijk deel van het peloton... nou schoon tussen aanhalingstekens rondrijdt. Want uh, je moet natuurlijk wel onderscheid maken tussen, tussen hulpmiddelen... Tussen, ja. tussen, uh, ja, het is niet zo dat er geen tuinman in de buurt was uh, vandaag. Nou, nee, ja, ja, ik zie hele <laughs> hoop motorrijders uh, achter die renners aanrijden... maar ik neem aan dat de tuinman met die thermos vol met EPO-ampullen, dat hij er niet bij zit. Even trouwens naar de koers hoor, want het is toch wel mooi om te zien hoor, dat gevecht. Want je ziet ook, en dat is ook hetgene wat we in de Tour hebben gezien, renners die demareren, Rodriguez bijvoorbeeld, maar die niet een heel groot gat pakken. En trouwens, nu zien we Dennis Menchoff demareren. Menchoff dus op weg naar de overwinning in deze etappe. Uh, dit jaar één koersje gewonnen, Nationaal Kampioenschap in Rusland, de tijdrit. En voor de rest heeft hij niet zoveel gewonnen. Nu komt hij over de streep, Dennis Menchoff. Hij won vorig jaar nog een etappe in de ronde van Moesia. Daarvoor won hij de ronde van Italië. En voor de rest heeft hij helemaal niet zoveel gewonnen daarna meer. Maar Menchoff uh, staat er gewoon weer in het shirt van Katusha. Hij wint hier de etappe voor Richie Pot. Die helemaal stuk over de finish komt. Nu op 17 seconden. En moet dan gewoon vooruit geduwd worden door zo'n uh, helper die daar aan de kant staat. Want uh, hij kan echt helemaal niks meer Richie Pot. Dennis Menchoff wint dus in elk geval uh, de etappe. Ik wou bijna zeggen op zijn oude dag. Nou zo verschrikkelijk oud is hij nog niet. Maar het is ook wel even interessant om weer te kijken naar de man in het groen. Die daar weer een coureur uit de oorspronkelijke kopgroep. Magado probeert voorbij te rijden op die klim. Uh, Joaquin Rodriguez. Hij heeft nog steeds een gaatje hoor. Terwijl nu echt de een na de ander over de streep komt. Kevin de Weert. Ook helemaal uitgeteld. Ik denk een seconde of 50. Achter Dennis Menshoff. En zo komen ze één voor één hier naar boven. Op dat betonweggetje. Want meer is het gewoon niet. Ze hebben daar gewoon wat platen beton neergelegd. Het is echt een weg voor vrachtverkeer. Daar naar die top van die berg. Maar wat gebeurt er achter allemaal? Val verder weer in het wiel van Alberto Contador, maar daarvoor daar rijdt nog steeds Rodriguez. Maar waar rijdt Rodriguez? Hoe groot is het gat tussen Rodriguez en de rode trui? Is dat Rodriguez die daarvoor rijdt? Want we zien daar wat groens rijden. Nee, het is Rodriguez niet, want die rijdt er weer een eindje verder voor. Rodriguez weer staand op de pedalen. En dan wil je zo graag het overzicht krijgen, want het overzicht dat is toch wel iets wat vaak ontbreekt in deze ronde van Spanje. Spanjaarden, ze hebben een geweldige ronde maar daar hebben ze vaak uh, toch niet helemaal kaas van gegeten. Hier komt, uh, is dit uh, Anton die over de streep komt. Daar komt in ieder geval een man van Euskal over de streep. Het zou ook Sikaar kunnen zijn die uh, in de oorspronkelijke kopgroep zat. Uh, maar uh, die wordt ook over de streep geholpen. De regie heeft daar geen oog voor. Want die hebben nu alles gericht op de man in het groen die daar naar boven gaat. De leider dus in het uh, puntenklassement op Joaquin Rodriguez. Maar het zou zo mooi zijn als je het verschil kan zien. Dat krijgen we nu te zien. Wat langzamerhand dan gaat de helikopter wat hoger zitten. En kunnen we zien hoe groot dat gat is tussen Rodriguez en Contador. Nog even gezegd. 1 minuut 35 is het verschil in het klassement. En het is toch fors hoor, dat verschil daar. Het is uh, geen minuut, denk ik nog, maar op die steile want Ja, ze rijden niet zwart, Dus is, uh, een paar honderd meter is ook een aardig uh, verschilletje. En nu is het Valverde, die dan wegrijdt bij Contador. En dat verschil is dus ongeveer 50 seconden. Het uh, staat op knappen hier hoor, in de koers. Contador heeft het moeilijk. Alberto Contador heeft dinsdag die rode trui overgepakt van Joaquin Rodriguez. Maar heeft het nu moeilijk op de beklimming. Ze zijn er nog niet, dus we gaan er gewoon even praten over andere dingen, denk ik. Ja, over tennis bijvoorbeeld. Uh, Nadal doet die mee. Federer ligt er al uit. Uh, tegen Berdig. Uh, de US Open moet het in de beslissende fase doen dus zonder de twee grote namen, uh, Robert. Voor het eerst sinds 2004 hè, dat uh, de eindfase van een Grand Slam toernooi uh, niet wordt uh, beslist... door Federer of, of Nadal, in ieder geval ook samen ze er niet bij zijn. Dus het is heel interessant om te zien of met name Murray uh, of dan Thomas Berdych... of die de laatste stap een keer kunnen maken ja, naar een of Grand Murray Slam uit, uit de Olympische titel zoveel heeft gehaald die, uh, dat hij verder kan. Nou, het wordt wel interessant, want uh, Berdych heeft uh, een 4-2 voorsprong in head-to-head -head, uh, met Murray. Alleen is Murray op, op, op hardcourt wel weer beter. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat gaat. Ik vind Murray wel heel erg compleet. Uh, hij oogt uh, nog steeds niet helemaal fris, vind ik. En Berdy heeft natuurlijk wel een geweldige boost gekregen van die overwinning op Federer. Maar ik vind Berdy wel een, nog steeds een wat eendimensionale speler. Het is allemaal heel hard, wat hard, hard. Eén tempo spelen. Heel hard. En ook, ja, er zitten zit ook vrij weinig variaties in het spel. En Murray kan denk ik, tegen elk, tegen elk uh, speltype heel goed spelen. Ja. Even terug naar Gio. Ja, want uh, Rodriguez. Uh, ja, het wordt nauwelijks in beeld gebracht. Maar volgens mij is Rodriguez inmiddels over de finish gekomen. Ik heb de tijd even genoteerd. Het verschil dat hij heeft ten opzichte van de koplopen. Hier komt trouwens uh, Valverde. Dus het was inderdaad Rodriguez Valverde op 3,56. Rodriguez op 3,35. Dat scheelt dus 20 seconden. Dat betekent dat uh, Rodriguez Valverde in elk geval niet voorbij is gegaan. Want dat scheelde 46 seconden. Maar nou Contador. Dat is de grote vraag. 2 minuut 21 was het verschil tussen Rodriguez en Contador. En daar komt Contador over de streep. Nou die valt echt helemaal om. 4 minuten en 19 seconden. Nee, die verliest in ieder geval zeker al geen minuut. Contador blijft dus in de rode trui. Maar wat heeft hij hier een tik gekregen toch nog even zeg. Op die laatste bergdag in de Vuelta. Op de laatste keer dat ze op berg boven komen. Iedereen komt hier zwalkend over de streep. Daar zien we Robert Geesink ook over de streep komen. 4 minuut 40 achter de winnaar. Achter Dennis Menchoff. Ook Geesink is binnen, maar ze moeten echt allemaal zo'n beetje aan het zuurstof gebracht worden. Want dat zie je gewoon aan die mannen. Helemaal leeg gereden. Snakkend naar adem. Valverde die daar gelukkig weer eventjes op een stukje vlak mag rijden. En weet dat er een verzorger zijn zadel vast heeft. Zodat hij hem vooruit kan gaan duwen. Nee, de verschillen. Ze zijn niet groot genoeg om uiteindelijk in het klassement echt uh, de grote verschuiving teweeg te brengen. En nu zien we daar ook dat uh, ja, Gerrit Kepper, de, nee, ja. de verzorger van Rabobank grote ruzie heeft met een van de mannen van de organisatie. Die zal hem waarschijnlijk in de weg hebben gestaan, want hij stond bij Laurens ten Dam, die inmiddels ook binnen is. Wat een veldslag is het weer in deze etappe, zeg. We zijn Vijf minuten zijn we inmiddels onderweg is dan, sinds zijn de binnenkomst. Er zijn renners die echt afgelopen, ja. de, de, de laatste 20 meter geduwd worden. Hier, een lopen, daar. <laughs> echt die niet verder kunnen. Het is onvoorstelbaar. Dit is nog niet vaak vertoond, hoor. Nee, hoe de, dit is, dat is trouwens mooi jongens, wat hier we kijk, nu zien. De ons. winnaar van de bergtrui, Simon Clark, dat is die Australiër. Die komt hier arm in arm. Ik dacht met Bouet of een van de andere mannen van AGDR over de streep. Hij weet zeker dat hij het bergklassement heeft gewonnen. Hij moest alleen nog maar binnenkomen nu. Want hij had al zoveel punten verzameld. Maar hij moest wel binnenkomen. Hij moest over de streep komen. En dat is niet. Ja, en als de toppers al zo binnenkomen, hoe komt de rest? De rust zal ik maar zeggen straks naar boven. We gaan er gewoon niet op wachten. Nee. Uh, goed, terug naar het tennis. Um... Mag, mag ik een vraag stellen? Even, ja, uh, natuurlijk. Voor Robert. Ja. Um, wat gaat er met, die, met Amerikaanse tennis nou gebeuren in de komende jaren? Want hun kopman he, die, die, die, die stopt nou... En... Ik, ik begreep, ik hoorde Marcella Mesker op de radio van er is eigenlijk niet echt een opvolging. Maar die vis hier, die van de week weer met zijn. Uh... Dat is natuurlijk al een tijdje aan, uh, aan de gang. Zo'n uh, Amerika heeft al uh, gek is dat. Uh, maar het, tennis is nooit echt diep geworteld geweest in, in de Amerikaanse sportcultuur. Ik zal nooit vergeten dat Pete Sampras won in 1995 op Gravel, de de Davis Cup in Rusland. Door toen te, uh, ook te winnen van Tchernokov, uh, van die toen heel goed was. En Kavelnikov. Hij speelde ook nog in het dubbel, was van Sempers echt ongekend. Hij kwam terug, er stond zo'n stukje in de New York Times. Toen was hij echt woedend. Heb ik mijn ziel en zaligheid gelegd in Davis Cup? Op TV en Is geweest. Dat tekent een beetje hoe het tennis leeft. En uh, kijk, nu zie je, kijk, en Roderick was natuurlijk al een tijdje al op de weg terug. Ja. Maar je ziet ook gewoon dat Isner en Sam Quarry zijn toch niet van dat niveau. Uh, nog erg wisselvallig. En de echte opvolgers, daar zaten ooit uh, hoge verwachtingen van Donald Young. Die was de nummer 1 van de wereld bij de junioren. Maar goed. We zien ook het team in de bakker dat je niet zomaar vanuit de nummer 1 van de junioren een topper bent bij de, bij de senioren. En er komt op dit moment weinig aan, ja, dat is duidelijk. Maar bij de vrouw is het hetzelfde verhaal eigenlijk. Het zijn de zusjes Williams als die ermee stoppen. ook daar, daar, daarna, is ook daarachter belang. zit niks. Is het is allemaal Oost-Europa ja, vooral. Ja, ja, ja. Ja. Um, even terug naar Federer. Uh, wat was er met hem? Ik denk toch dat Feder uh, mentaal uh, wel een beetje vermoeid is. Uh, hij heeft natuurlijk uh, helemaal zijn doel gesteld op, op nog één keer wimmel naar winnen. Het is hem gelukt om nog één keer nummer één te worden. Dat record van Van Semper die toen, die was 286 uh, weken lang nummer één van de wereld. En Veder stopt maar op 285. Dat zag er heel erg lullig uit natuurlijk. En dan weten dat je misschien nooit meer die kans krijgt. Nou, het is hem gelukt. Dat record heeft hij ook. Dus eigenlijk is zijn jaar al meer dan geslaagd. En om dan nog een keer de stap te maken, ook naar de Olympische Spelen, waar hij ook al erg vermoeid oogte, vond ik uh, naar de US Maar ik vond hem erg flats, vlak eigenlijk, net zo. Een zwak speler als tegen Murray in die finale van de Olympische Spelen. Ja, um, er wordt gezegd dat hij wel naar de Davis Cup komt tegen Nederland. Ik heb toch mijn twijfels. Uh, ik kan me voorstellen dat hij daar niet op zit te wachten. Aan de andere kant is hij er mede van de woord voor dat het Finland die wedstrijd moet spelen, want zij speelden tegen Amerika in eerste ronde van iedere dag. Van nou die laten we even lekker op hoogte op Greffel spelen. Ja, domme kon je niet zijn, want ISD is nou juist op die ondergrond eigenlijk beter dan op een sneller, omdat hij dan de tijd heeft met het lange lichaam op uithaan of je net. Dus Veder verloor heel verrassend. Uh, zijn single en ook Wawrinka. Dus ja, nu moet Visserland een, een wedstrijd spelen... om volgend jaar nog één kans te hebben misschien voor Federer en Wawrinka... om die Wavrinka een keer te winnen. Is het van een vermoeide Federer ve uh, wel te winnen door een Nederlander? Nou, ik vrees van wel niet, nee. Uh. Nee, ik denk toch dat het niveauverschil als Haas, en, uh, Haas en, uh, en Zijsling, zelfs als ze top zijn, dan hoop ik dat ze er uh, in ieder geval een wedstrijd van, van kunnen maken. Maar je ziet ook gewoon... Uh, ook wel, Wrenka is gewoon een speler van rond de top 20. Hoewel die wel natuurlijk uh, uitstapte tegen Djokovic. Dus je moet afvragen hoe fit die is. Maar als Federer en, uh, en Wrinka fit zijn... Ja, dan staat het gewoon zaterdag uh, 0-3 in principe. Maar nogmaals, even kijken of Federer ook komt. Ja. Hoe volg jij tennis, Maarten? Nou oh, ja... Zoals ik het net eigenlijk verwoordde. Je Vroeg, hoort eens wat, ja. je, je, je leest wat en je, en je kijkt eens wat. Maar ja. Geïnteresseerd in tennis? Eh, nou, ik ben toch? wel geïnteresseerd in de, zeg, in de eerste twee ronden, want dan doen er nog Nederlanders mee. Dan haak ik <laughs> af. En vanaf nu, de halve finale en de finale. Dat is altijd leuk, omdat het internationaal tennis is doodgaan. En dat volg ik over, zowel bij de vrouwen als bij de mannen. En inderdaad, wie kan nu voorspellen wie, wie het gaat winnen? Ja. Ik denk dat Joker toch wel favoriet Joker Fietje. Ja, ja. ja, die die ja, is toch wel heel duidelijk weer ja. over zijn zomertip heen. Hij had een, had een, ja, een zwak. Uh... Ook grasseizoen, Wimbledon, verloor van Veder, Olympische Spelen, ging hij eraf tegen Andy Murray. Maar op hardcourt is het toch een beest. En je ziet, uh, ik zag ook die Westen tegen, tegen Del Potro. Eén punt in de tiebreak, 5-3. Uh, waar hij echt zijn hele arsenaal aan slagen laat zien. Met keiharde winners langs de, langs de, langs de lijnen, lopjes, alles. En uh, ja, die man is echt heel erg compleet. Dus ik heb het gevoel dat hij wel de favoriet is. Uh. Nou, jij volgt alles. Uh, voel je wat, wat Ton zegt, uh, die eerste twee ronden... Uh, ja, en dan zit er geen Nederlander meer in. Baal je daar niet van als je... Als je uh namische krant, alles vol. Nou, we hebben nu al geluk gehad natuurlijk, bij, de, bij de vrouwen. Dat uh, Rus en Bert ons ons in ieder geval nog door de eerste week heen tilden op Wimmelden. En uh, ja goed, uh, het is allemaal nog niet top. Maar Rus won toch van Stozer. Nou ja, dat is, dat, okay, die is nummer vijf in de wereld. Alleen op gras zou ze niet eens bij de eerste honden staan. Dus dat moet je wel even meenemen. Maar dan nog zie je af en toe iets gebeuren. Maar... Het probleem is gewoon dat uh, een jongen als Hazen heeft vreselijk zijn top al bereikt met een plaats rond de top 30. Dat is natuurlijk hem zelf moeilijk te accepteren, maar als je ook kijkt naar zijn resultaten. Hazen heeft dit jaar van zijn 24 toernooien 13 keer in de eerste ronde verloren. He, het is een jongen die niet echt een natuurlijk atleet is. Hij kan heel veel, he, op zich, maar haalt, haalt het maximale uit zijn mogelijkheden. Maar uh, als hij op een speler staat die uh, hoger staat dan hij zelf rond 30, dan ligt hij het af. Ja. Ja, maar goed, uh, in die, wij zijn al blij met de eerste twee ronden. Ja, dat en, ja maar ja, dat is een kom. slecht teken. Dan ja, moet er juist teken, ja. kwaad zijn. Ja, en dan doet het bestuur of dan wordt, moet ja. er iets veranderen. Want dit gaat al jaren... Ja. Maar uh, goed, maar Roland is dus vertrokken als technisch directeur bij de Tennisbond. Hè, en ook ja, uh, Bonskoging Ekker ja, ook, ook ja. uh, moest, uh, moest, moest vertrekken. En uh, ja, ja, dat is ook, dus een van, ook aan het beleid, zeg je daarmee? Nou, zeker, ja. Ook op de opleiding is natuurlijk gewoon niet goed geweest de laatste jaren. Maar de vraag blijft. We hebben hier ook een keer gezeten met... Michiel Schapens, denk ik. Dat klopt, ja. ja. Dat, um, die Belgen doen het... ook weer van de buitenkant hoor. Die doen het beter dan, dan wij. Of is dat onzin? vrouwen alleen, hè? Bij, ja, bij de vrouwen bedoel ik dat Nou, als hebben bij de nou, jongens ook al... Danny Gauvin heeft ook bijvoorbeeld ook nog aardig Lonkin Ross gespeeld. Er komt ja. wel wat door, maar ook niet heel veel. Maar goed, ja, die hebben, dat is inderdaad wel uniek geweest natuurlijk. Hè, met met Kleisters en met Hene. zijn, Kijk, wij ja. hebben natuurlijk ook gewoon een, een, een fantastische lichting gehad. Met, met Krajicek, H.S. Elting, Schalke daarna nog. Uh, dus in die zin, en dat is ook een beetje de, een beetje de uh, tragiek van nou de tennis. Door Wilmond te winnen in 1996 heeft, heeft Krajicek zelf de lat zo hoog gelegd. Ja. Dat heel veel generaties daar ook flink om hebben geleden. En met name Schalke ja. was elfde van de wereld. En ja, die is ja, altijd. Van, ja, je hebt de top 10 niet gehad, hij heeft nog wel de half finale van de Nieuws Open gehad bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar ja, uh, bijvoorbeeld iemand als, als John van Lottem die toen een keer een 4 ronde haalde, dat was één regel. En nu ja. als je een 4 ronde haalt, nou, dat heeft Hazen nog nooit gehaald. Ja. Ja, maar, ja. maar goed, vergeet niet dat het de tweede sport is van Nederland, 700.000 leden. Ja. Dus laten we eerst eens gaan kijken naar het beleid, want ja. volgens mij is het beleid. He, want uh, kijk, dat ik er steeds negatief over praat, is gewoon omdat ik het jammer vind. Mm -hmm. he, ik heb al jaren geleden gezegd: ja. Tom, het is tijd voor een masterplan. Dat heeft Michiel Schapers ook al een keer gezegd hier toen met in Open gezegd uh, van. Nou ja, dat heb ik ook al, uh, alle, al, al vele malen gezegd en geschreven. Van jongens, uh, met dit beleid zal het niet gaan veranderen. Nu is, nu is Gutske weg. Alleen de, de vraag is nu wie dan nieuwe techniek de, uh, directeur moet worden. Wie de nieuwe bondscoach moet worden. Maar je ziet het bij de opleiding dat het daar al misgaat. Uh, maar we hebben toch Tung. En is er daar geen verandering mee? Uh, nou ja goed, uh, Tung zou dan mede verantwoordelijk zijn voor het vertrek van, uh, van Gutske. Hoewel, ja je moet eerlijk zeggen, Gutske was een fantastische coach. Op de baan uh, misschien wel uh, geen beter in Nederland. Alleen als techniek directeur heeft hij niet veel gedaan. Uh, heren. Um, het is heel jammer, maar de tijd zit erop. Uh, Tom Boot, Maarten Wijfels en Robert Misset, uh, he heel hartelijk dank voor jullie komst. Uh, want we hebben nog een minuutje om even te horen hoe nou uiteindelijk het klassement eruit ziet uh, in de Fuelta. Kio. Nou, wat we al verwacht hadden, Contador houdt het uiteindelijk toch. Hoe moeilijk het ook was daar, die Bola del Mundo, dat hele steile stuk. Want hij had het echt moeilijk, hij kraakte. En dat had je toch niet verwacht van Alberto Contador. De indruk die hij heeft achtergelaten in deze Vuelta. Hij staat wel aan de leiding, nog steeds na deze een laatste etappe, na de laatste bergrit. Dus gaat het morgen ongetwijfeld in gestrekte eraf in de richting van Madrid, waar het wel een massasprint zal worden. Maar hij staat 1 minuut en 16 seconden voor het verschil, is dus niet eens zo klein. Op Alejandro Valverde Rodriguez op 1 minuut 37. Dan krijgen we Froome, dan krijgen we Moreno... en dan Robert Geesink als beste Nederlander. Talenski staat zevende, die is weer over Laurens ten Dam heen gesprongen. Negende Anton en tiende Inchausti. Winnaar van de etappe vandaag, Dennis Menchoff. Toch mooi. Nogmaals, heren, bedankt voor jullie komst uit de studio. Uh, vanavond is er weer een de lijn van 7 tot 11. Vanavond met Twan van Peperstraten. Nog een heel prettige avond.